Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een experimenteel virus blijkt heel goed te werken bij apen. 18 besmette apen die het middel kregen zijn allemaal genezen, schrijven onderzoekers in het blad Nature. De behandeling moet nog worden getest op mensen. De ebola-uitbraak in Afrika heeft al meer dan 1500 mensen het leven gekost. Een medewerker van artsen zonder grenzen in België heeft toch geen ebola. Dat heeft volgens Belgisch media een eerste bloedtest uitgewezen. De Belgische man lag tot nu toe in een Brussel ziekenhuis in quarantaine. Hij was teruggekomen uit een West-Afrikaans land... waar die ebola-patiënten behandelde en hij kreeg gisteren opeens koorts. Bij de zoektocht naar slachtoffers van rampvlucht MH17... is in de eerste paar dagen na het ongeluk gezien de omstandigheden... het hoogst haalbare gedaan... Dat meldt minister van Buitenlandse Zaken Timmermans in antwoord op Kamervragen. Hij zegt dat het erop lijkt dat de Oekraïners ter plaatse doelmatiger waren dan eerst werd gedacht. En dat kreeg het kabinet pas op 5 augustus te horen. Het Internationaal Monetair Fonds geeft Oekraïne het tweede deel van de noodlening. Ondanks de spanningen in het oosten van het land voert Oekraïne de noodzakelijke hervormingen snel genoeg uit. De noodlening van zo'n 12,5 miljard euro wordt in delen overgemaakt, deze keer ongeveer 1 miljard euro. De stichting ALS Nederland heeft meer dan een miljoen euro aan donaties gekregen via de Ice Bucket Challenge. Normaal krijgt de stichting 200 donaties per maand. Nu zijn er in twee weken tijd ruim 50.000 donaties binnengekomen van mensen die wel of niet een emmer ijswater over zich heen gooiden. Het weer, later vanavond en vannacht kans op een bui in het noordwesten, verder zo goed als droog bij 14 graden. Morgen wisselend bewolkt en er trekken buien van noordwest naar zuidoost, maar er is ook af en toe zon en het wordt 19 graden. Dit was het. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Zie het. I was Ik ben een eikel, maar ik leer een oceaan om in te vluchten, nooit jaloers te over zijn, liefde om je hart te luchten, een oceaan.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 See what I...